Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ik tegelijk met het NOS-journaal. Op de snelwegen rond Rotterdam was het vanochtend een chaos. Door ongelukken stonden op de wegen rond de stad lange files. Sommige wegen waren afgesloten. Bij de ongelukken raakten drie mensen zwaar gewond. Rond half 12 waren alle wegen rond Rotterdam weer vrij. Tot nu toe zijn meer dan 80 aangiften binnengekomen tegen de Haagse Citykliniek. Die moest ruim een week geleden sluiten na klachten over overschrijding van de regels, vooral op het gebied van hygiëne. Bekeken wordt of de klagers aangifte kunnen doen van bijvoorbeeld mishandeling of van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De chirurg in de kliniek is geschorst. De luchtvaart wordt van alle Nederlandse transportsectoren het zwaarst getroffen door de economische crisis. De omzet was in de eerste drie maanden bijna een kwart minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. De transportsector als geheel zag de omzet in het eerste kwartaal teruglopen met zo'n 12 procent. Op het stadhuis in Amsterdam is overleg geweest tussen burgemeester Cohen en de korpsleiding van de politie over de taxiruzie van het afgelopen weekend. Wat eruit is gekomen is nog niet duidelijk. Op het Leidseplein werd het weekend een man doodgeslagen door een taxichauffeur. Waarschijnlijk komen er in het weekend extra politieagenten en gemeentelijke toezichthouders op drukke taxistandplaatsen. Rusland en de Verenigde Staten zijn het eens over vermindering van het aantal kernwapens. Onderhandelaars hebben een document opgesteld voor vernieuwing van een wapenverdrag uit de Koude Oorlog, Start 1. President Obama begint vandaag aan een driedaags bezoek aan Rusland. Spreekt met president Medvedev en met premier Poetin. Behalve over vernieuwing van Start 1 zal worden gesproken over het raketschild, Iran en Afghanistan. De maand van het spannende boek was een succes. Vergeleken met vorig jaar juni gingen er 7% meer thrillers over de toonbank. Best verkocht was Daglicht van Marion Pauw. Zij won het jaar de Gouden Strop voor het beste spannende Nederlandstalige boek. Het weer vanochtend zon, vanmiddag bewolkt en enkele regen- en mogelijk met windstoten. Temperatuur van 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en meer buien.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 ZFM. ZFM is aanvallen. ZFM 106.9 FM. ZFM. Cinque giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso quando ho fatto io del male e di persone.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 una buona occasione con questa magia di natale per ricordarti Le contraddizioni e i tuoi difetti Io cerco ancora di volerti Perdono Su quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa, scusa. regala mio sorriso io ti borguna cosa Su questa amicizia nuova pace sì cosa Perché so come sono infatti chiedo Perdono Su quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa regala un sorriso io ti borguna cosa Su questa amicizia nuova pace sì Cosa perdono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 So che ik io però che Ik regalno su questa amicizia nuova pace sì so Ik so come sono infatti chiedo mm, mm, mm. Uh.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 The people we re relate to, all the love that we give in to, blow the tears from.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 Blah. Why is it so hard to be? Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Kom dan, selecta. luck i had was you and i know one thing that i love you uh -oh. i said hey i'll be gone